Genau weer. Het is to play 6 over 3. Welkom 3. terug bij Zandvoort op zondag. We oh, hoorden de, de hitsing op van 21 to Pilots. Dat was Stressed Out. We willen trouwens de beste hits van Europa horen. De 40 beste hits. Luisteren elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Eurobreakdown hier bij ZFM. En wat gaan we in U2 allemaal doen, Albertjan?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 Paar vijf uur vanmiddag Zandvoort op zondag jawel we hebben wel een beetje zin in de Copacabana of niet nou nog jawel jawel jawel hier is Barry Manilow. smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? At the Copa, Copa. Copa, -Cabana. Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. But she lost her love. van uh, volgende week. Temperaturen van boven de 25 graden. Jor, jor, jor, jor. En dan uh, deze muziek erbij. Nou, dat is uh, pleit helemaal compleet, hè. Je de Barry Manilow en de Copacabana. En mocht je volgende week naar het zijn stroom gaan, vergeet vooral je radio niet mee te nemen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh.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 Op de radio, een van de zomerits van dit jaar van 2016. Jordan Alvaro Soler en Sofia.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 Afgelopen maandag was de aftrap van de Boscales Beach Cleanup Tour. Een door de Stichting de Noordzee georganiseerde schoonmaakbeurs van het hele Nederlandse strand. De allereerste etappen starten tegelijkertijd in katzand en op Schiermonnikoog. Precies twee weken later en 28 etappes verder wordt de opbrengst, tussen aanhalingstekens, bekendgemaakt tijdens een afsluitende manifestatie bij Strandpaviljoen Ahoy in Zandvoort.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 Als ze dan over het strand teruglopen naar Aohoi, worden ze daar opgevangen met een verfrissend drankje. Omdat dit tevens de laatste etappe van de schoonmaakactie is... wordt uh, na afloop bekendgemaakt hoeveel afval er intussen... in het totaal is opgehaald langs de kustlijn. Vorig jaar haalden ruim 2000 vrijwilligers... maar liefst 11.555 kilo afval van de stranden.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 De muziekmix hoor je elke zondagmiddag bij CFM tussen 2 en 5. Dus dat wordt op zondag en we gaan van de nieuwe hits naar de gauw houden. Zoals deze single van Stevie Wonder en Sir Duke. Jawel, het is uh, rust bij de Eredivisie, de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn, heer Vos. Allereerst om half drie. Sparta in, ontvangt in Rotterdam Ajax... Ajax kwam al vrij uh, snel op een 1-0 voorsprong, maar Sparta maakte gelijk. Tussen rust stand 1 tegen 1. En dan hebben we nog uh, AZ tegen SC Heerenveen. Ook daar staat het 1-1 uh, als mama. En dan hebben we om kwart voor vijf nog de klapper van de dag: Roda JC ontvangt thuis Heracles Almelo. Nou zo meteen uh, veel meer uiteraard over het Eredivisie voetbal bij CFM. Maar eerst weer meer muziek. Hier is Enrique Iglesias en Duella El Corazon.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 te yo también me voy si me das yo también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 Eso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar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 Ja, is, uh, Pimp, op de Pimp op de boulevard. Ja, ook met die mooie... Be, be, de, die grote, bakken. Die, die, nee, en die grote betonnen tafel. Ja, die bedoel ik. Ja, prachtig. Helemaal goed. Ja, zeker. De boulevard ziet er weer mooi uit in Zandvoort. En zo dadelijk, de evenementagenda ook de komende dagen is er weer voldoende te doen. Dat hoor je allemaal zodat bij CFM Zandvoort. Maar eerst uit winter fire after the love has gone. To love was all we could do.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 say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 En dat je extra goed moet zaaien wil de oogst wat beter zijn maar je vindt het hulp zo overbodig want je weet het zelf zo goed toch heb je naast de mensen nodig die vertellen hoe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 En dan uh, AZ tegen SC Heerenveen, de andere wedstrijd. Daar staat het momenteel 2 tegen 1. En dan uh, om half vijf uh, dan, uh, gaat het beginnen. Kwart voor vijf hè, is het kwart tegenwoordig. Vijf, ja. Roda JC uh, tegen... Even kijken hoor. <laughs> Uh, Ik... Tegen Heracles Almelo. Ja, ja. De, de klapper van de dag. Hè? De klapper van de dag wordt dat ja. dat wat betreft de Eredivisie. Dus uh, Ajax staat op dit moment op een voorsprong. 1 tegen 2 tegen Sparta Rotterdam. Ja, dan moet het ook eigenlijk wel, hè? Klopt, toch? Ja, zeker. Jawel, jawel. En AZ staat ook voor. Dus dat gaat lekker met de, de teams die we allemaal heel graag uh, mogen hier in Zalfoort. Het is kwart voor vier geworden. Zalfoort, een goede middag. En hier is Eswert en Simpson... So new. Zondagmiddag bij CFM. Joden, de serie van Felix. Ja, hij blijft gewoon uh, absoluut lekker en uh, gaat nooit vervelen. Deze serial Shine. En helemaal, normale zonnetje nu schijnt hè, in Saltpoort. Hmm. Hebben we toch nog een beetje zon vandaag? Want uh, zou er zouden veel meer zon beloofd, natuurlijk. Maar het viel een beetje tegen.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 Yes, you. Message, baby, it's a sight to see you fade away. The world is a feeling, mm -hmm. and you, meant to leave me real get you in the end, he's God's with bad. Oh, I know I should.